Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er was veel minder schade tijdens Oud en Nieuw. Volgens de verzekeraars zelfs 60% minder dan bij andere jaarwisselingen. Was dit jaar voor 4,5 miljoen euro schade aan huizen en 1,5 miljoen aan auto's... meestal is de schade na Oud en Nieuw zo'n 14 miljoen euro. Door de coronaregels en het vuurwerkverbod was het nu dus een stuk minder, al was er volgens de verzekeraars nog steeds wel veel vuurwerkschade en ook carbiet zorgde voor flink wat schade aan gebouwen en ruiten. Er is veel kritiek op de politie in Washington. Die kon gisteravond niet voorkomen dat het gebouw van de Amerikaanse Eerste en Tweede Kamer werd bestormd door gewelddadige Trump aanhangers. Deze politicus vertelt bij CNN dat ze doosbang was. We had to evacuate. They told us to use the gas masks that are under the seats And we had to scramble de voorzitter van de politiecommissie zegt dat er fouten gemaakt zijn en dat er koppen moeten rollen. Justitie gaat geen zaak maken van de toeslagenaffaire. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de Belastingdienst en medewerkers die met die affaire te maken hadden. Duizenden ouders werden door de Belastingdienst onterecht behandeld als fraudeur. Ze moesten soms tienduizenden euro's toeslag terugbetalen. En operatie kerstbomen de deur uit is op veel plekken nog steeds bezig. Vaak zamelen kinderen de bomen in en krijgen daar wat voor als ze die inleveren bij de gemeente. In Terneuzen is dat een cadeaubon. Misschien als die cadeaubon, misschien kunnen we die ook op internet inleveren. In het Noord-Hollandse De Rijp haalden kinderen ook kerstbomen op. Ze dachten er 50 cent per boom voor te krijgen, maar het bleek door corona niet door te gaan... Wel een beetje jammer als je er net 180 hebt opgehaald. Ik vind het echt helemaal niet leuk, want we waren gewoon helemaal blij en zo. En het, we waren gewoon helemaal happy. Ja, ik snap het ook wel, maar ja, dat ja, ja, was wel een volgertje met, je krijgt 50 cent per boom. Dus. Gemeente Alma het weer in Zuid-Limburg kan wat natte sneeuw vallen. Ook in de rest van het land kan nog een bui voorkomen. Het is 1 tot 4 graden. Morgen wordt het op meer plekken droog en is het ook iets minder koud. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland zaten een file op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. Wat komt er een spoedreparatie na een ongeluk? De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Trunk, Give me the box so I can blow off the, MTV, the, men, the aka man. Hey. So I'm hard as stones So hell we shattering the cannon. Machine, fat, low, storm, cannon. I'm shooting fat loads for a I'm nifty. The fans part 350 I'm nimble. I think I take my name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 world Maar deze dreams ik heb van u, zijn niet echt. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 VFM.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 het kan zijn dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan om die plek bij het gat gaat slaan. Die wacht hier op jou, ook als naam. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.